Minister De Jager van Financiën reageert terughoudend op het rapport van de PVV. Volgens hem zijn er andere rapporten waaruit blijkt dat behoud van de euro veel minder kost. En volgens De Jager hebben de euro en de interne markt Nederland veel voordeel gebracht. Ruim 1700 scholen zijn morgen gesloten omdat de leraren staken... tegen de bezuinigingen in het passend onderwijs. Dat hebben de onderwijsbonden laten weten. Het kabinet wil 300 miljoen bezuinigen op de zogeheten zorgleerlingen...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 Het aantal Nederlanders dat in Duitsland op vakantie gaat... is vorig jaar opnieuw gestegen. In 2011 gingen ruim 4 miljoen Nederlanders naar Duitsland. En dat is 3 meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse Verkeersbureau. Duitsland is al sinds 2007... de meest geliefde vakantiebestemming voor Nederlanders. Voor die tijd was Frankrijk jarenlang favoriet. Volgens het Duitse Verkeersbureau is Duitsland populair... omdat het dichtbij is en relatief goedkoop.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 Het weer, vanavond eerst nog bewolking en kans op wat regen. Vannacht klaart het op, minima net boven het vriespunt. Morgen overdag droog en veel zon. De temperatuur stijgt tot een graad of 9. Na morgen veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Awb Verkeersinformatie. Het is een normale maandagavondspits. De meeste files staan bij Rotterdam, dat komt door ongelukken. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat voor knooppunt Kleinpolderplein... een file van 10 kilometer. De A16, Breda-Rotterdam, voor knooppunt Brechtseplein 13... Op de A20 hoek van Holland richting Gouda... voor Knoppen de debrechtseplein 7 kilometer na een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Op de A20 richting Hoek van Holland staat voor Rotterdam-Krooswijk 8 kilometer. De A325 Nijmegen richting Arnhem voor Elden 2 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Mijn reizen in Europa boek ik simpel en snel, want met vliegtickets.nl reis je de hele wereld over. Alle vliegtickets en hotels boek je simpel en snel op vliegtickets.nl In het rustige en rustieke Drentse Ruinen circuleren plannen voor een hippie centrum van 350 miljoen euro. Wie bepaalt dat zo'n miljoenenplan uitgerekend in het rustige Ruinen terecht moet komen? Haalt de gemeente met het miljoenenplan een paard van Troje binnen? De slag om Nederland. Vanavond 5 voor 9 bij de VPRO op Nederland 2. Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasco en Tim Overdijk. Goedemiddag, 6 minuten over 5. Zo gaan wij mee op patrouille met de politie in Utrecht. De politie daar houdt het bonnenboekje voorlopig op zak. We gaan eerst mee met een demonstratie. Een demonstratie van de tegenstanders van Poetin. Op dit moment in het centrum van Moskou. Poetin zei gisteravond dat die verkiezingen in zijn optiek eerlijk zijn verlopen. En dat hij terecht tot winnaar is uitgeroepen. Zijn tegenstanders zijn het daar niet mee eens. In Moskou bij die demonstratie Guy Verhofstadt. Goedemiddag. Uh, Goedemiddag. We kennen u als eerste. Hey, Goedenavond. Goedenavond inmiddels. Ja, een uur later. Hè? U bent voorzitter van de liberale fractie in het Europees parlement in Moskou. Waarom bent u bij die demonstratie? Ja, dat is een hele hoop tolk. Onmogelijk te zeggen hoeveel. Uh, in het plein staat in elk geval afgelaten voor, de tijdstraat er ook... Uh, een sfeer die door onze correspondent half uur geleden werd omschreven als enigszins mat, misschien zelfs een beetje gelaten. Ervaart u dat ook zo? Nou, ik heb het niet uh, ik ik Het is natuurlijk ook de eerste maal dat ik uh, daaraan deelneem, omdat ik huisgenoten ben uh, door de Russische liberale en democratische partijen van de politiebeweging. Die absoluut zouden dat ik uh, naar hier kwam, maar waar gelang die meeting aan het verlopen is, uh, denk ik, is het toch absoluut uh, de wil dat de democratische vormingen, niet te gebeuren en dat zij absoluut moeten doorgaan eh, met de beweging tot die democraten er komen. En voornamelijk eh, ja nieuwe doelwapen verkiezingen, dat is, eh, dat is het hoofdpunt. En dat u daar bent, betekent dat ook dat u het niet eens bent met de manier waarop Poetin is gekozen? Dat zijn ongeveer dezelfde praktijken uh, die we bij de Doema-verkiezingen hebben gezien. Hebben we nu op, uh, opnieuw gezien. Maar wat uh, de oppositiebeweging voornamelijk is, uh, is namelijk ervoor te zorgen dat er nieuwe Doema-verkiezingen uh, zouden komen. En politieke hervormingen, dat is het hoofddoel. Dus uh, hoeveel kritiek men eigenlijk ook geeft op, op het hoofdstuk van de oppositiebeweging, voornamelijk van de Liberale en democratische partijen die daar deze tegenwoordig zijn... is dat er uh, politieke hervorming zouden zijn en nieuwe we kiezen. Ja, nou heeft Poetin inmiddels een harde toon aangeslagen tegen, tegen de wereld, buiten Rusland. Bijvoorbeeld dat het buitenland achter de oppositiebeweging zit. Met als doel, in zijn optiek, Rusland kapot te maken. Komt daar nog een antwoord op van het Europees Parlement? Hoort u ons nog, meneer Verhofstadt? Hallo. Ja, wij horen u gelukkig. Er was kritiek van ja. Poetin op de buitenwereld. Um, hij zegt het buitenland is, uh, heeft als doel Rusland kapot te maken. Gaat u daar als Europarlementariër nog een antwoord op geven? Nee, er is, er is wat dat betreft. Ik heb nog nooit een meer authentieke Russische beweging gezien dan deze oost beweging hier. En het gaat hem essentieel om ervoor uh, te zorgen dat er vrije verkiezingen zouden ook Namelijk weten dat geen enkele van de liberaal-democratische partijen uh, bij de Duma-verkiezingen dat maar mocht wegen. En nee, uh, meneer Jabrinski, die de kandidaat was voor de presidentsverkiezingen, werd ook gebeurd. En dat is het eerste wat die beweging vraagt. Het is namelijk uh, dat er echte verkiezingen komen, dat iedereen kan kandidaat zijn en dat er op uh, die manier een geleidelijk... Uh, Echt democratisch Rusland kan worden gecreëerd. En ik denk dat uh, wij uh, met het Europees parlement, uh, we hebben altijd gesteund. Dat we dat moeten blijven steunen, want die steun is wel degelijk welkom. Als zij, uh, zij voelde zich de voorbije jaren, maar zeg het toch wel in de stik gelaten, door een Europees leiderschap dat alleen maar uh, ja, kwam, uh, kwam onderhandelen over gascontracten, maar nooit over meer democratie. Die democratie, daar bent u voor vandaag op het plein in Moskou-Giverhofstad. Hartelijk dank. Ja. Met excuses voor uh, de verbinding. Door rood rijden of een beetje te hard rijden of op de stoep fietsen. Dat wordt oogluikend toegestaan in Utrecht, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Politieagenten in deze regio's schrijven voorlopig... namelijk geen bonnen uit voor deze lichte overtredingen. Dat heet dan publieksvriendelijke acties van de politiebonden... uit onvrede over het vastlopen van het CAO-overleg. Jeroen Schutteijzer patrouilleerde mee in het centrum van Utrecht. Zo, de auto riem maar even vastgedaan. Dus krijgen we daar gelijk last mee? Nou, dat zou kunnen. Agent Richard, in de auto. Zullen we net zo'n ronde doen als altijd? Dat lijkt me een goed plan. En op een uh, gemiddelde dag, hè? Hoeveel uh, dingen komt u dan tegen die niet door de beugel kunnen? Ja, dat zijn er heel veel. Wat maakt u mee? Ja, ook dat is van alles. Dat kan zijn van een, een, een verkeersovertreding in de zin van parkeren of mobiel bellen of het negeren van het rode licht. Winkeldiefstallen, vechtpartijen, zelfdodingen, reanimaties. Echt van alles. Verder nog iets? <laughs> uh, nou, genoeg dingen, maar <laughs> ja, dat... Uh... Goed, we wachten even netjes voor het rood. Waarom eigenlijk? Nou, dat lijkt me handig vanwege de veiligheid natuurlijk. Dus, uh, vandaag mogen we wat meer, hè? Nee, vandaag mag u zeker niet wat meer. Uh, alleen, uh, ja, we zijn bezig met coulantse acties, zoals dat ze mooi heet. En dat uh, ja, kan inhouden dat daar waar normaal gesproken een bekeuring voor geschreven wordt, dat dat nu niet zal gebeuren. Maar dat zijn dan wel situaties, dat zijn echte lichte overtredingen. oranje oranjerij, kijk, dat zou ik vandaag nou doen. Nou, ik zou het niet doen. Het is uh, niet voor niets wordt het oranje natuurlijk, hè. Er kan altijd weer verkeer komen, dus ik zou het gewoon niet doen. Ik zou het risico niet nemen. U bent wel politiecorrect, hè, vandaag. Waar gaan we nu heen? We gaan nu een, een ronde maken door de stad. Dus we gaan eens even kijken wat we tegenkomen. Nou, spannend, hè? Komen we ook wel eens een keer niks tegen. Dat zul je zien vanmiddag. Ja, dat kan. Ja, goed. Het, uh, uh, het ene moment uh, ben je rustig je ronde aan het doen... en het volgende moment uh, ben je aan het rennen of aan het, uh, heb je een achtervolging. Ja, het, uh, het kan van alles zijn. Als we maar niet gaan schieten, hè, Daar zit ik nou niet zo op te wachten. Dan zit een mevrouw te bellen op de fiets. Mag dat wel? Ja, dat mag wel. Er uh, zijn nog geen uh, afspraken over gemaakt dat dat niet mag. Vindt u het hoog tijd dat er actie gevoerd wordt? Ja, zeker. Dit, uh, het beroep wat wij hebben, dat is, uh, het is een zwaar beroep. Uh, we maken een hele hoop mee. Dat mag ook wel gewoon een waardering vooruitgesproken worden, denk ik. In geld bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld in geld, maar zeker ook in de, in de arbeidsvoorwaarden. Uh, ja, je hebt ook een sociaal leven en dat uh, wordt je op deze manier toch wel een beetje afgenomen. Nou wordt het tijd dat er toch eens iets gebeurt, hè? Ja, ik ben druk aan het kijken, maar uh, vooralsnog... Uh, Houdt iedereen zich netjes aan de regels? Is er een grote actiebereidheid? Ja, dat idee heb ik wel, ja. Zou het publiek toch niet denken van, nou, dat is dan mooi meegenomen? Ja, dat zou kunnen, dat ze dat denken. Het is volgens mij typisch zo'n maandagmiddag. Er gebeurt helemaal niks. Ja, het is inderdaad op dit moment heel erg rustig. Maar uh, het kan ieder moment gebeuren, maar het kan ook gewoon uh, nog uren uur op zich laten wachten. Ja, daar hebben we geen tijd voor, hè? Nee, daar hebben we helaas geen tijd voor. Dus, uh... Ja, nu lopen de mensen niet door rood, hoor. Oh, er rijdt een auto de busbaan op. Ja, dat mag niet, hè? Dat is vragen om problemen. Gaat u die nu aanhouden? Deze personen die gaan wij even aan de kant zetten. En, uh, even vragen naar, uh, ja, naar wat de bedoeling is, precies. Want ze bevinden zich nu op de busbaan. En uh, ja, zoals u zelf ziet, het is een persoonauto. Kijk, nu gaat dat bordje aan. Van uh, stop politie. Ik weet er eigenlijk al van, hoor ik. Nou ja, goed, uh, in dit geval, de overtreding is niet gevaarlijk. We heeft er niemand mee in gevaar gebracht. En uh, ja, bij deze uh, laten we dan bij een waarschuwing. U komt er goed mee weg. Dank u. Echt, dat, dat was fout. dat, dat, is, ja, dat, dat, ja, dat kan gebeuren. Hoeveel euro's scheelt dat dan? Uh, uit mijn hoofd iets van 100 euro, maar dat kan iets meer of iets minder zijn. Maar de maar de de zo... Heel de dure schoenen. Komt u er even mooi vanaf? Ja, gelukkig. Nou, dank u wel. Wist u van deze actie? Ja, ja, ik heb uh, in de, de krant gelezen. Ja, laatste keer in de teletext ook. is ook. Dank u, voor medewerker. Nou, toch nog enige opwinding? Nou, het, ik vind het geen opwinding, maar nee, uh, <laughs> nee, nee, nee dus dat snap uh, ik. Nee, hoor, dit, nou, uh, ik wel hoor. Nou ja, goed, gelukkig maar. Snel tevreden, Jeroen Schuthuijzer. Geen bekeuringen dus van de politie die op deze manier actie voert voor een nieuwe CAO. Voor minister Opzelten is de eis van 3% loonsverhoging ondenkbaar... Nou ja, ik denk dat in deze tijd, waarin het natuurlijk ja, financieel ongelooflijk zwaar is. Waar we de economie ook moeten versterken met elkaar. We duidelijk ook hebben aangegeven: wij staan voor 2012 voor de nullijn. Is een bod en een eis van 3% niet aan de orde? Dat kan niet. En het tweede punt is dat we natuurlijk ook, er is ook geen aanleiding voor. We hebben ook onderzoek gedaan, we hebben het vergeleken met andere groepen. En de politie komt er al zodanig goed concurrerend uit... Uh, en zit, heeft een duidelijke, duidelijke marge. Dat hebben we natuurlijk ook meegewogen. Minister Opstelten. Hij hoopt wel dat de politievakbonden met hem verder willen praten. Al is voor hem één ding duidelijk. Er zit geen loonsverhoging in. Straks voor het eerst staat een regeringsleider terecht... vanwege de financiële crisis dat gebeurt in IJsland. Het is bij de AWB, Hoe staat het ervoor? De meeste files staan vanmiddag bij Rotterdam. In totaal zaten er 100 kilometer. De langste file staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopert plein 15 kilometer. En op de A58 van Breda naar Tilburg is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Bavel en Goorle, 5 kilometer file. En de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lucella Carasso en Tim Overdik. Gaat Amerika Israël helpen bij een eventuele aanval op Iran? Dat is de grote vraag die op tafel ligt bij het bezoek van de Israëlische premier Netanyahu aan het Witte Huis. Netanyahu probeert Obama te bewegen, samen op te trekken tegen Iran, dat een kernwapen aan het bouwen zou zijn. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, eh, maar we krijgen de indruk dat Obama de boot een beetje afhoudt. Het is misschien leuk, Lucella, om even te gaan luisteren. De ontmoeting is nu net in het Witte Huis begonnen. Ik weet niet precies waar ze het over hebben. Misschien dat we eventjes even luisteren. To to uh, and obviously a large topic of conversation will be a run. Uh, which uh I devoted a lot of time to in my speech today back yesterday. And I know that the prime minister has been uh focused on for a long period of time. Uh, let me just reiterate a couple of points on that. Number one uh we all know that it's unacceptable from Israel's perspective to have a country with a nuclear weapon that has called for the de uh, destruction of Israel. Uh, but as I emphasized yesterday, it is profoundly in the United States' interest as well to prevent uh, Iran from obtaining a nuclear weapon. Uh, ja, goede timing, Wessel. Ja, <laughs> ja <laughs> dat is, het is gelijk over Iran. <laughs> als je dat zou willen plannen, dan zou dat niet lukken, Lucella. Nee, dat zou niet gaan. Nou ja, een heel belangrijk punt haalt hij hier natuurlijk meteen aan. Zegt hij dat hij het volkomen begrijpt... dat Israël zo'n uh, groot probleem heeft met een Iran... dat uh, de nucleaire wapens krijgt. Hij zegt, een land dat, uh, een land dat het bestaan van Israël niet erkent... dat een land dat Israël van de kaart wil vegen... en de holocaust ontkent, als dat een nucleair wapen krijgt... dan is dat absolu absoluut onacceptabel. En hij zegt, het is ook niet in het belang van de VS en ook in onze strategische belangen... in het Midden-Oosten is het ook heel erg slecht. Maar inderdaad, om dan op jouw vraag terug te komen... houdt een boot een beetje af. Nou, inderdaad, want ook, dat zei hij gisteren... ook een hele belangrijke opmerking die hij maakte. Die zei, there is too much loose talk of war. Ja, we gaan het, hebben het veel te gemakkelijk al over weer gewoon een, een oorlog beginnen. Uh, Obama heeft heel duidelijk bedadrukt, en dat zal hij nu ook doen... zometeen met Netanyahu dat, uh, dat hij nog een geloof heeft in diplomatie. Dat hij ook nog gelooft in het effect van de sancties die nu steeds strenger worden tegen Iran. Maar belangrijk punt natuurlijk ook is... de Amerikanen hebben tien jaar oorlog achter de rug in Irak. Afghanistan wordt nu zo'n beetje afgerond. Heeft het land aan de bedelstaf gebracht? De Verenigde Staten zitten niet te wachten op een nieuw avontuur. Monique van de Hoogstaat in Jeruzalem. Jij kijkt mee, je luistert mee naar dat korte persmoment... van Obama en Netanyahu in het Oval Office. Op die twee stoelen. De mensen gaan weg, dan gaan ze praten. Hoe zal Netanyahu... Obama op andere gedachten proberen te brengen? Nou, ik denk dat Obama net zelf al het belangrijkste punt heeft genoemd. Namelijk uh, dat, die, hè, dat, die, uh, dat refereren aan de holocaust. Dat is natuurlijk, kijk, Iran ligt uh, zowel letterlijk als figuurlijk heel dicht bij Israël. Is er een gevaar voor Israël. Het ligt om de hoek. Hè? Veel dichterbij dan bij Amerika. Dus ook veel makkelijker te raken, natuurlijk, uiteindelijk. Maar ook inderdaad, omdat de Iraanse president al vaker te kennen heeft gegeven Israël te willen vernietigen. Israël, dat wordt dan genoemd het Zionistische regime. En dat is natuurlijk iets wat hier heel erg een gevoelig is raakt. En uh, daar zal Netanyahu hem zeker ook nog wel weer aan herinneren, denk ik. Maar met wat voor toezegging van Obama kan Netanyahu dan straks de vrede terug naar Israël? Ja, wat hij eigenlijk wil is dat duidelijk wordt waar er een lijn wordt getrokken. Dat is de red line waar nu uh, steeds over gesproken wordt. Um, hij wil eigenlijk dat Obama aangeeft wanneer is Amerika bereid tot een militaire aanval over te gaan, of anders gezegd, uh, hoeveel tijd krijgt Iran nog? Hoe lang krijgen de sancties nog de tijd om hun werk te doen? En uh, ja, daar wil hij toch duidelijkheid over krijgen voordat hij, of dat zou hij het liefst willen. Ja, en voordat wisse, naar huis Wisselde Jon Brand Obama zijn vingers daaraan denk je? Nou, Het is heel moeilijk. Inderdaad, die red-line-discussie is ongelooflijk belangrijk. Gisteren sprak Obama op de, voor de conferentie van de Joodse lobby. En dan hoor je het ook heel duidelijk inderdaad van de mensen. Zou Obama, laat hij nou eens duidelijk aangeven hoe ver Iran kan gaan? Dus dat zou echt een heel belangrijk punt zijn. Maar Obama, hij kan ook Israël niet eindeloos blijven afhouden. Het, uh, het zijn hier verkiezingen. Op dit moment is het een verkiezingsjaar. En de republikeinen doen eigenlijk uh, onophoudelijk zetten ze Obama neer... als iemand die Israël in de kou laat staan... Dat dat hij anti-Israël is eigenlijk. Hij kan op zo'n conferentie zoals gisteren voor de Joodse lobby... hebben kan zeggen wat hij wil, hoe pro-Israël die is... maar hij wordt als anti-Israël neergezet. Dus op een gegeven moment... de Joodse lobby laat hem niet eindeloos veel ruimte. Hij zal op een gegeven moment, als er echt iets gebeurt in het Midden-Oosten... als Israël alleen uh, een aanval zal uitvoeren... ja, de Amerikanen kunnen toch niet achterblijven. Ze zullen dan toch mee moeten. Ja, want dat wat gaan Dat ze dan Israël doen, dan dan denk je? natuurlijk ook weet. Ja, want weet je, wat, wat gaan ze dan doen, denk je? Uh, wat Amerika gaat doen, bedoel je? Ja, het? steun. Uh, nou, de belangrijkste steun is natuurlijk... De, de morele steun is natuurlijk... Die, die is buiten kijf, en dat hoorde je gisteren ook weer op die, op die conferentie hier. Er is, zijn weinig presidenten geweest die zich echt zo ontzettend pro-Israël hebben uitgesproken als Obama. Juist ook onder de druk van al die verkiezingscampagnes natuurlijk. Maar de, de militaire steun is natuurlijk, natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Obama is een van de presidenten die het meeste geld geeft... aan het Israëlische leger. Uh, het gaat echt om miljarden. En, en denk aan oorlogen uit het verleden, uit de jaren 70. Een Yom Kippur-oorlog toen Israël onverwacht werd, werd aangevallen... op die feestdag. De Israëli's hadden dat absoluut verloren... als, als de Amerikanen niet waren bijgesprongen. Dus die, blijven echt heel, die zijn echt heel cruciaal, de Amerikanen... Echt gewoon puur op militair vlak. Goed, dankjewel. je Wessel, Wessel de Jong vanuit Washington. Jullie gaan verder kijken naar die persconferentie. Monique van Hoogstaat uit Jeruzalem. Ook jij dank je. In Zwolle, aan de Hogeschool Windersheim, is een nieuwe opleiding gestart. Bij deze opleiding voor toegepaste kunststoftechnologie werken het bedrijfsleven, lokale overheden en onderwijs nauw samen. Een kwart van de totale kosten van zo'n 10 miljoen euro... wordt door de lokale overheden betaald. Op deze manier wil de politiek topsectoren... zoals high-tech in ons land ondersteunen. Verslaggever Rien Kamers zag dat de Zwolse studenten... vanmiddag al enthousiast aan de slag waren. Deze nu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 Prinkamer in Zwolle. En na zessen praten we ook nog hierover, over deze nieuwe opleiding bij Windesheim. Dan IJsland. Het is de eerste keer dat een regeringsleider voor de rechter staat voor het handelen tijdens de financiële crisis in 2008. Het gaat om oud-regeringsleider, de IJslandse premier Gerharden. Die wordt aangeklaagd wegens nalatigheid tijdens die crisis toen hij... Premier was. Daardoor stortte de IJslandse economie in. Het werd de financiële sector in dat land voor een groot deel weggevaagd. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Rolien, wat heeft Haarede toen precies fout gedaan... volgens de openbaar aanklager? Wat is het aandeel geweest? Nou, hij wordt beschuldigd van nalatigheid vooral in de periode voorafgaand aan het ineenstorten van de IJslandse economie. Uh, de IJslandse banken die waren... in korte tijd veel te groot gegroeid uh, van geleend geld. Uh, werden geleid door zakenlui die eigenlijk heel weinig verstand hadden van bankieren. Ja, in, een, in het najaar 2008 ging het toen heel erg snel. Uh, binnen een paar dagen waren alle IJslandse uh, banken omgevallen... en uh, was die economie volledig ingestort. Uh, de aanklager zegt, ja, uh, deze oud-premier had eerder moeten ingrijpen... Uh, volgens de aanklager was hij verschillende malen uh, gewaarschuwd... voor de crisis bij de IJslandse banken. Dat zou hij genegeerd hebben. En hij zou ook hebben uh, verzuimd om die banken via regelgeving aan te pakken. Hij had ze volgens de aanklager moeten dwingen... bijvoorbeeld om ja, de gezonde uh, delen te verkopen... Uh, hij heeft niet voldoende initiatief genomen... om die gevaren aan de kaart te stellen. En ja, daar kan hij twee jaar uh, gevangenisstraf voor krijgen. En de Nederlanders die herinneren zich die tijd natuurlijk ook... vooral vanwege de iSafe-bank. Uh, veel mensen ja. konden fluiten naar hun spaargeld. Was hij daar ook bij betrokken toen? Ja, hij was een korte tijd uh, bij betrokken. Nadat de IJslandse economie uh, volledig instortte... werd uh, Gerhaarde door Nederland en Groot-Brittannië Groot gedwongen om een uh, terugbetalingsregeling te treffen. Dat deed hij ook netjes. Uh, vlak daarna is hij uh, afgetreden. En later bleek dat uh, Nederland tijdens die onderhandelingen... Ja, door heel veel geroutineerde advocaten en adviseurs uh, was bijgestaan. Die adviseurs had IJsland niet op dat moment. En bleek ook dat Nederland het erg hoge rente vroeg. Nou, daar ging het IJslandse parlement niet mee akkoord. En dat leidde toen... Uh, tot het eind eindloze uitstel en tot die referenda. Maar ja, uh, deze Gerharde die zegt nu uh, ter verdediging. Ja, wees blij uh, dat ik die banken failliet liet gaan. En niet zoals in andere landen met overheidsgeld uh, die banken heb gered. Uh, want als ik dat had gedaan, dan had IJsland er veel slechter voor gestaan. Het blijft wel opmerkelijk, hè? Dus dat, dat een oud premier wordt aangeklaagd wegens nalatigheid tijdens een crisis. Heeft hij zelf. Formeel tegenover de aanklager iets van schuld bekend of onschuld? Nee, eh, nou dit is de eerste dag, eh, vandaag is de eerste dag dat hij eh, eh, aan het woord is geweest. Maar hij noemt, eh, hij zegt dit is een politiek proces. En daar heeft hij voor een deel wel gelijk in, omdat eh, hij wordt berecht onder andere door... Acht uh, parlementariërs. Dit is namelijk een heel bijzonder uh, hof, uh, Landsdow ruim 100 jaar geleden in IJsland opgericht, nog nooit in actie geweest. En ja, zelfs voor de IJslanders heeft het dus iets, uh, iets middeleeuws. Maar hij wordt dus berecht door die acht parlementariërs, opperrechters, een hoogleraar en de voorzitter van het rechtshof. En hij verzet zich daartegen. Hij zegt dit is een manier van de linkse regering om wraak te nemen. Want zitten er ook parlementariërs van zijn eigen partij bij? Um, ik weet niet precies uh, van welke uh, partijen die parlementariërs zijn. Maar um, het feit is dat Hof ze geen rechter is... zijn en, en, en wel politici natuurlijk... Ja, en zeg maar, uh, hij is uh, een meerderheid van het parlement, het IJslandse parlement, heeft uh, besloten om een, een commissie aan te stellen. En die commissie die heeft uh, gekeken naar de verantwoordelijkheid van uh, de ministers. Uh, toen werden aanvankelijk vier ministers eruit gepikt. En hij zit nu als enige met de Zwarte Piet. De anderen worden niet berecht. Hij wordt nu als enige berecht. En je kunt zeggen, een meerderheid van het IJslandse parlement... heeft eh, daarvoor gezorgd dat dit proces nu plaatsvindt. Goed, ja, de bedoeling is dat dat alles in twee weken gebeurt. Ja, volgt dat. Rolien Kreton, dank je wel.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 In diverse Russische steden wordt gedemonstreerd tegen premier Poetin... die gisteren de presidentsverkiezingen won. De opkomst is minder groot dan bij vorige demonstraties. De betogers hadden gehoopt dat er minstens een tweede ronde zou komen. Internationale waarnemers zijn kritisch over het verloop van de verkiezingen. In Zundert zijn drie jongens opgepakt voor het bekladden van onder meer auto's... lantaarnpalen en muren met witte latex. De verdachten zijn 10, 12 en 17 jaar. De vader van een van de jongens stapte naar de politie. En minister Van Bijsterveld is morgen niet welkom om te spreken... bij de manifestatie van stakende leraren in Amsterdam. De onderwijsbonden vinden dat het verhaal van de minister bekend is. Zij wil 300 miljoen bezuinigen op het passend onderwijs. In verband met de staking zijn morgen ruim 1700 scholen dicht. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Het is droog, er is veel bewolking en het voelt ook koud aan. Het is momenteel 4 tot 7 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, vooral in het noorden en oosten. En daar wordt het ook behoorlijk koud, rond het vriespunt. Eh, tot een graad of 4 in het zuidwesten van het land waar meer bewolking aanwezig blijft. In het binnenland kan het ook glad worden. Morgen zijn er vrij grote verschillen in het land. In het noorden en oosten flinke zonnige periode. In het westen en zuidwesten veel bewolking. De temperatuur komt uit op 7 à 8 graden en er staat maar weinig wind. Zwak tot matig, hooguit windkracht 3 uit het oosten tot noordoosten. In het gebied windkracht 4. Woensdagochtend vroeg is het koud met temperaturen iets boven nul. Overdag wakkert de zuidwestenwind aan en aan het eind van woensdagmiddag en in de avond komt er regen. Donderdag valt er een enkele bui, het wordt dan een graad of 8. En na donderdag wordt het wat zachter met temperaturen iets boven de 10 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 120 kilometer file. Dat is niet veel meer dan gebruikelijk op maandag. De meeste vertragingen heeft verkeer in de regio Rotterdam. Bij Amsterdam valt het mee met de drukte. De lange files staan op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Verknopen te Brechtseplein 7 kilometer. Op de A27 Utrecht-Almere is een ongeluk gebeurd. Voor Beeldhoven 4 kilometer. De A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvenhout en Geelse 6 kilometer na de aanrijding. Maar de weg is daar weer vrij.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 4 over half 6. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 -journaal. Het kost allebei geld. Terug naar de gulden, of zoals Geert Wilders het noemt, doormodderen met de euro. Wilders wil de gulden terug, want dat is uiteindelijk veel goedkoper. Dat blijkt uit een rapport dat voor de PVV is opgesteld. Geert Wilders. Nou ja, uit dit rapport. Een van de eerste rapporten die um, um, nou ja, een ander geluid laat horen. dan al die bangmaakrapporten die zeggen dat het slecht voor de Nederlandse economie is. en dat de oorlog komt in Europa. Dit rapport laat zien. Uh, dat de euro ons geld heeft gekost. Dat de euro ons economische groei heeft gekost. Uh, dat het um, uh, koopkrachten heeft gekost. Um, en dat we zelf niet aan het stuur zitten. Uh, dat, dat een van de redenen dat er nou zo'n ellende is in de zuidelijke Europa is... omdat die euro ons ontdwingt tot één rente. Waardoor in het verleden ja, de zuidelijke landen een te lage rente hebben gehad... en wij een te hoge rente. En dat ze op de pof hebben geleefd. Maar als die er morgen komt, dat kost eerst 50 miljard... Nou, dat, dat ligt eraan uh, in die zin dat als je ervan uitgaat dat uh, de gulden 10% in waarde stijgt... Uh, dan kost het inderdaad uh, geld in, dat, uh, in die zin dat Nederlandse bezittingen in het buitenland duurder worden... Dat kan je overigens voorkomen door in een overgangsperiode de gulden te, euro te laten schaduwen. Dan heb je die kosten niet. Maar zelfs in het allerslechtste geval dat dat toch gebeurt, wat u zegt. En het kost geld, dan heb je dat in twee jaar daarna, volgens het rapport van Lombard Street. Heb je dat alweer terugbetaald. Door al het geld wat je niet meer aan die zuidelijke landen hoeft te besteden. Dus die waardevermindering die in het allerslechtste geval plaatsvindt. heb je er twee, jaar, twee na twee jaar uit. En volgens dit rapport levert het dan miljarden op. En dan zegt u: ik verlang terug naar de gulden.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 maken we geld over richting Brussel. Dus die zijn het niet met u eens? Nee, ja, dat, en dat is precies waar de Nederlandse kiezer zich over moet uitspreken. Blijven we um, uh, ja, met die euro uh, knoflooklanden als Griekenland... dadelijk ook Italië, Spanje, uh, hun rekening betalen... of zeggen we genoeg is genoeg, uh, wij gaan terug naar de gulden... we gaan jullie niet meer helpen. Um, ik hoop dat dat uh, uh, nou, in ieder geval voor de Nederlandse burger... voldoende is om in een referendum te zeggen terug naar de gulden, maar daarvoor heb ik wel andere partijen nodig. Heeft u al met de vuist op tafel geslagen vanochtend in het katshuis en gezegd van die gulden moet terug? Nou, ik, ik, ik ga niks zeggen, dat hebben wij met elkaar afgesproken, dat hou ik me dan ook. Ja, maar dat is lekker makkelijk. U zegt nu die gulden moeten komen. U heeft mij het nog horen bevestigen, nog ontkennen. Dus u kunt niet zeggen dat het was lekker makkelijk. Het enige wat ik zeg, is dat ik u niet ga vertellen wat ik daar gedaan heb. Maar heel, zo heel veel was er nog niet. Want het rapport hebben we pas gepresenteerd toen ik terug was van de eerste sessie. Eh, op het... Maar u wist wel wat erin stond. Ja, maar het was nog niet openbaar. Ja, aan het eind van deze weken hebben we dan de gulden terug. Nou, ik weet niet of het al aan de eind van deze weken zal zijn. Maar wat mij betreft, hoe eerder, uh, hoe beter. Maar ja, de PVV heeft nog geen meerderheid in het land. Dus... Deze enorme miljardenbezuinigingen, waren die dan niet nodig geweest? Nou ja, um, um, um, ik ga over de bezuinigingen en de onderhandelingen. Ja, ik vind het ook heel erg om dat soort antwoorden steeds te moeten geven. Hoor. Maar ga ik in ieder geval geen uitspraken doen. Maar feit is wel dat de euro ons geld kost en de gulden ons geld zou opleveren. Dus, uh, u... Ja, dat is toch uh, op basis van uw onderzoek, dat mag? Ja, dat mag. En uh, dat mag ik dus ook zeggen en dat doe ik dus ook. Maar wat dat voor de onderhandelingen wel of die betekent... dat ga ik u niet vertellen. Droomt u wel eens van een gulden met daarop uw afbeelding? Ik zou er niet aan moeten denken om mijn afbeelding op de, de gulden te hebben. Ik droom wel van de gulden, maar alsjeblieft niet met mijn afbeelding belanden. Enige zelfverrelatisering van PVV-leider Geert Wilders... in gesprek met Peter Blok. Waar gaat het rapport belanden is natuurlijk de vraag. Wellicht er een diepe Haagse ladenkast. Na zes uur weten we het als we de politieke reacties op dit rapport gaan krijgen. Misschien komt het rapport wel in een of andere etalage... in, uh, in het Geldmuseum in Utrecht bijvoorbeeld. Daar is Joris van der Kerkhof vanmiddag. En uh, Joris... Um, Wilders had het over de gulden waar hij zoveel plezier aan had, waar trots op was geweest. Je hebt hem in de hand, geloof ik, hè? Ja, en wat opvalt als je die gulden in je hand hebt, dat ze zo ontzettend licht is. Hier, heeft, um, hier is een 2-euro um, muntje. Waar. En als je daar dan. Een, nee, ja, het, is, het, is ook, het zijn even groot als die gulden. En het, het is in gewicht. Hoe, hoeveel scheelt het in gewicht? Het is alsof je hand een beetje doorbuigt met die euro. Lekkerij, een stuk dikker. Ja, gulden die was wel 6,5 gram, geloof ik. Dat ligt wel lekker in de hand. Hè. En vooral die kleine muntjes, hè, dat kwartje en dat, nee, dat dubbeltje... Dat, dat zijn heerlijke kleine muntjes om in je handen te hebben... om in je broekzak te hebben. Ik kan me herinneren dat net de, de euromunten er waren... Dat, dat mijn broekzak bijna uitscheurde van wat ik in mijn, in mijn zak had. Nee, wat qua, uh, qua muntstukken zijn we er op de euro... wat we in mijn opinie niet, niet op vooruit gegaan. Nee, nee, nee, oké, okay, dat is helder. We gaan het niet over de inhoud hebben, in die zin... Uh, uh, over het uh, economische verhaal wat, uh, wat erachter hangt... Uh, maar wel gewoon over die munten zoals we die hier zo uh, uh, zien liggen. De munten. Maar oh, meneer de conservator oh. van het Geldmuseum... die kleuren van het briefje van 50 en het briefje van 25... wat hebben we toch gedaan al die jaren geleden? Dat is heel wat anders dan die saaie eurobiljetten hè? Die, die prachtige zonnebloem. Weet u nog de snip? Ja, ja, ja. Van zalm, dat kreeg je zo. Uh, ja. Ja. De vuurtoren, dat waren toch ontzettend mooie bankbiljetten. Dat, dat is toch nee, nee, niet alleen, alleen mooier, maar ook, ook veel veiliger, beter beveiligd en zo. Is dat zo? Waren deze veel veiliger? Deze, deze zijn hele veilige munten, jazeker. ja zeker. Ja. Wat dat betreft zou ik zo terug willen naar de Gulden. Is het wel eerder gebeurd in de geschiedenis van ons land... nou ja, tot hoever moet je dan gaan en wanneer begint ons land dan eigenlijk... maar dat we terug zijn gegaan naar een munt uh, die we daarvoor gebruikten? Nou, als ik daar zo eens over nadenk... Nee, eigenlijk niet. Nou, een situatie daar een beetje op, op lijkt... dat is eigenlijk bij de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog is ons, uh, ons muntgeld door de Duitsers ingenomen. Die wilden het, het metaal daaruit gebruiken voor de oorlogsindustrie... en het zilver verkopen ook voor hun economie. En uh, na de Tweede Wereldoorlog zijn we dus weer teruggegaan. We uh, hebben het zinkengeld dat in circulatie gebracht werd... dat is dus weer langzaam uit de omloop gehaald. En men wilde eerst terug naar het, het, het geld dat we voor de oorlog hadden. En daarvoor is in, in de Verenigde Staten... Zijn ook miljoenen nieuwe uh, dubbeltjes en kwartjes gemaakt... om na de bevrijding direct weer in omloop te brengen. Maar uh, dat is toch weer, weer anders gelopen. Daar is de muntwet van 1948 overheen gekomen... dat we toen ach, toch weer anders geld hebben gekregen... dan we voor de oorlog hadden die dubbeltjes die zijn wel gigantisch klein. Als je nu een, een, een muntje van 10 cent ziet, 10 eurocent... dan denk je in je herinnering van... oh, dat is ongeveer even groot als, die, als dat dubbeltje van vroeger. Maar dat is echt zo ontzettend klein. Je kunt uh, nauwelijks het hoofd van Beatrix uh, erin uh, herkennen op de voorkant. Nou, die 10 is wel, uh, wel helder. En over Beatrix gesproken, die je niet kunt herkennen... het merendeel van de gulden, de dubbeltjes en de kwartjes, is uh, gewokkeld. En dit is een gewokkelde Beatrix. Het is uh, onbruikbaar gemaakt. En dan zie je dus Beatrix in de vorm van een lachspiegel. Dat is ook bijzonder. En dat was Joris met de gewokkelde beatrix gulden We horen je later na zes uur nog even kijken hoe nostalgisch het eigenlijk is... of dat we ook echt wat kunnen verdienen met zo'n oude gulden. Dan gaan we naar Den Haag. Het, uh, het lijkt veel op een kabinetsformatie. Onderhandelaars, secondanten, media, stilte, journalisten die uren wachten. niks zeggende zinnetjes die ze te horen krijgen. De onderhandelingen tussen CDA, VVD en PVV die zitten er voor vandaag op. De verwachting is dat het uh, wel een paar weken kan gaan duren. De dag begon wel met een persmoment van de hoofdonderhandelaars. Rutte, Verhagen en Wilders. We hebben afspraken gemaakt met z'n drieën dat als onze plannen door dit soort tegenwind worden geraakt dat we bij elkaar komen om nadere afspraken te maken. En daarom zullen we de komende tijd hier in het Katsenhuis met z'n drieën gaan overleggen. Maar wij onderhandelen ook met de bereidheid en de wil om er samen uit te komen... omdat niemand in Nederland op dit moment gebaat is bij politieke stilstand. We snappen dat om dit een succes te laten zijn, dat we pijn zullen moeten leiden. En hebben wij het gevoel dat we met een fair pakket naar de kiezer kunnen, dan gaat het lukken. Hebben we dat gevoel niet, dan gaat het niet lukken...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 Dat zegt Rutte. Uh, Marcel Bril, ik denk niet dat jij je zo makkelijk... als uh, politiek verslaggever laat wegjagen. Dat maar klopt. die media stilt, is dat tot nu toe gelukt? Nou ja, wel zo'n beetje op dit moment. Natuurlijk, ik heb wat telefoontjes gepleegd... maar de informatie die je krijgt, die houdt niet heel erg over. Ik hoorde wel dat, en dat ligt nog wel voor de hand... Uh, dat er nog niet over de inhoud is gesproken. Niet over hoeveel geld er nu uh, precies uh, bezuinigd moet gaan worden. Uh, en er is ook uh, een, uh, geen ijzerpakket op tafel gelegd... door welke partijen dan ook, hoorde ik van iemand. Ze zouden het alleen nog maar over het proces hebben gehad. Wanneer gaan we waar over praten? En wat misschien ook wel aardig is om te weten... is dat niemand nog in de gordijnen is gejaagd. Zo hoorde ik ook weer van iemand. Maar verder moeten we het doen met beelden van de tafel waar ze aan zitten. Een behoorlijke kleine, ronde tafel met een spierwit kleed. We zagen ook vertrekkende auto's bij het katshuis. En spotte Stef Blok, een mede-onderhandelaar, op de fiets... toen hij rond kwart voor twee terugfietste van het katshuis naar het Binnenhof. Maar hij hield zijn kaken stijf op elkaar... En dat is eigenlijk alle informatie die ik heb over vandaag. Ja, nog niemand in de gordijnen, eh, ook niet door Wilders kennelijk... die van tevoren toch wel wat zei... Hè, dat hij het ook over asiel, Europa en immigratie wil hebben. Niet alleen over harde bezuinigingen... Waar doelt hij nou inhoudelijk op? Wat wil hij geregeld hebben wat nu niet in het gedoogakkoord staat? Ja, het is heel moeilijk om daar precies nu al een vinger achter te krijgen. Um, of het nou een aanscherping is van wat al af is gesproken in het uh, gedoogakkoord. Of dat er nieuwe maatregelen uh, uh, ja, geëist worden, zou je kunnen zeggen. En als het dan om het laatste gaat, dan zou je kunnen denken... dat hij bijvoorbeeld wil dat er een maximum aan het aantal asielzoekers wordt gesteld. Wat er ook gebeurt, er mag maar een x-aantal mensen het land in. Of iets anders, het versoberen van de opvang van de asielzoekers... Dat zou een idee zijn. Minder zakgeld of meer mensen op een zaal. Ik benadruk dus dat ik niet weet of dat de eisen zijn. Maar het zijn wel voorbeelden die hem streng maken. En dat is nou precies wat hij uh, uit wil stralen. En het onderzoek naar de gulden, uh, Marcel, de terugkeer naar de gulden... zoals Wilders wil, zou hij dat kunnen gaan inbrengen? Nou, je hoorde het net al, daar wilde hij niet al te veel over zeggen. Maar ik heb niet de indruk dat het een keiharde eis is van hem. hoor. Tuurlijk zal hij het aan de orde stellen in het katshuis Het zou wel heel gek zijn als hij wel een rapport presenteert... maar het niet inbrengt bij de onderhandelingen. Maar geen keiharde eis dus volgens mij. Hij weet ook dat daar absoluut geen meerderheid voor is in het parlement. Dus met andere woorden, hij gaat niet zeggen, ik onderhandel alleen met jullie als we teruggaan naar de gulden. Nee, maar voorlopig onderhandelt hij gewoon over bezuinigingen in euro's. Maar gewoon onderhandelen. Hij verbreedt natuurlijk ook de politieke agenda nu in het katshuis. Waarom doet hij dit? Voor de achterban. Hij wil aandacht vragen voor zaken die hij belangrijk vindt. En de aandacht ook trouwens afleiden van vervelende maatregelen, waar hij wellicht mee moet instemmen. Um, bovendien laat de PVV zien, als het om de opmerking over strenger immigratiebeleid gaat. Jongens, ik moet echt wel ergens mee thuiskomen voor mijn achterban. Uh, dat geldt trouwens ook voor alle andere partijen, hoor. Het is essentieel dat de onderhandelende partijen elkaar zaken gunnen. Dat ze bereid zijn om elkaar gezichtsverlies te besparen. En volgens mij is dat een vereiste, uh, willen ze eruit komen over een paar weken. Ja, we gaan de vraag niet elke dag stellen, Marcel, maar dit is de eerste dag van de onderhandelingen. Uh, als we even vooruitkijken naar wat er op het spel staat. Stel, ze komen er niet uit. Kom je dan automatisch eigenlijk uit bij nieuwe verkiezingen? Ja, dan ga je wel heel erg snel, maar uh, dat ligt wel voor de hand. Maar het hoeft weer niet. In theorie kan een minderheidskabinet van VVD en CDA... een andere gedoogpartner zoeken om daar zaken mee te gaan doen. Bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Op dit moment is de kans niet groot dat de PvdA daarmee akkoord zou gaan. Want ze zeggen de hele tijd dat ze dan nieuwe verkiezingen willen... in die omstandigheid. Maar ja, je weet het niet. Zo'n nee, situatie kan veranderen. weet helemaal niet wie het veranderen. daar zo voor het zeggen heeft. Zo is het. Dat is alleen al een vraag. En situaties kunnen altijd veranderen. Toch zoals gezegd... Uh, is wel heel erg op de zaken vooruit lopen, want morgen begint pas dag 2 van de onderhandelingen. Marcel Bril, dankjewel. We weten wel wie het voor het zeggen heeft in Rusland. Dat is Poetin, de komende zes jaar is president. Zo direct Rusland-kenner Hubert Smeets. Bij de ANWB heeft Edwin Gerrits het vandaag voor het zeggen. In ieder geval bij ons, Edwin. Ja, dat klopt. Nu wel even. 90 kilometer file staat er in totaal. De meeste vertraging heeft de verkeer in de regio Rotterdam. Bij Amsterdam valt het wel mee met de drukte vanmiddag. Twee files zijn opvallend lang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat van Zoete wouden 8 kilometer de A27, Gorkum richting Almere, tussen Knobbelunetten en Beeldhoven... ook acht kilometer en dat komt er een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Ook al heeft Vladimir Poetin de presidentsverkiezingen gewonnen... het is nog steeds onrustig in Rusland. Ook nu wordt er weer gedemonstreerd, niet alleen in Moskou... maar ook in Sint-Petersburg. Hubert Smeets, goedemiddag. Goedemiddag. NSC-journalist en oud correspondent voor deze krant in Moskou. Wat is jou opgevallen aan het verloop van de verkiezingen van gisteren? Nou, ik ben er niet bij geweest. Maar uh, mij viel op dat um, ook volgens de, je zou kunnen zeggen, non-governementele organisatie GOLOS... die een zelfstandige en parallelle analyse maakt van de, uh, de, de verbalen, om maar zo te zeggen, de procesverbalen per, per stembureau. Dat Poetin misschien wel 50% van de stemmen zou hebben gehaald. Met andere woorden, dat de fraude, um, ja niet beperkt, elke, elke procentpunt is te veel... maar dat de fraude gaat om een procent of tien tot maximaal vijftien. Want Poetin heeft zoals bekend 64 procent volgens de kiesraad gehaald. En daarmee kwam tot eh, ergernis van de tegenstanders er geen tweede ronde. Maar als, zoals jij zegt, eh, Godelans constateert dat hij sowieso 50 oh. procent... hebben gekregen, dan zou er dus ook geen tweede ronde zijn geweest. Nee, dan zou er ook geen tweede ronde zijn geweest. En dat komt voor een deel, uh, en dat is weer uh, minder fraai... Door het feit dat een van de kandidaten die misschien wel 5% zou hebben kunnen halen... de heer Javlinski, een sociaal liberaal wordt hij altijd in Nederland genoemd... niet mee mocht doen aan de verkiezingen... omdat een groot deel van de 2 miljoen handtekeningen... die onafhankelijke kandidaat Javlinski moest ophalen... dat is 2% van alle kiezers, dat is echt ongelooflijk veel... een groot deel van die handtekeningen zou... Uh, uh, niet correct zijn ingevuld... of niet van, uh, van niet correcte uh, nog levende mensen zijn geweest. Dus die mocht niet meedoen. En daarmee heeft um, Poetin zou je kunnen zeggen... Um, een, een potentiële kandidaat voor de nieuwe middenklasse... de wat liberale middenklasse uit de race genomen... voordat het überhaupt kon beginnen... En we zullen het nooit weten, maar misschien dat met Javlinski... hij wel gedwongen was geweest tot de zullen... tweede ronde tegen de communistische leider. Dat zullen we inderdaad nooit weten. Dat was de aanloop naar de verkiezingen. Op wat voor andere manieren is er gisteren fraude waargenomen? Uh, nou, heel klassiek uh, zijn, uh, ja, als het niet zo treurig zou zijn... hilarische beelden van stembureaus, uh, met name de Caucasus waar leden van het stembureau of uh, uh, passanten, activisten van Poetin... met stapels stembiljetten langskwamen... en die allemaal rustig, terwijl de webcamera draaide... Uh, in de stemmachine gooiden. Sommigen gingen er gewoon naast zitten... die niet eens de moeite om even terug te lopen... en te doen alsof hij een nieuwe kiezer was. Um, dat is waargenomen. Er is waargenomen uh, de carousel, zoals het in Rusland heet. Mensen die met volmachten in busjes langs de verschillende stembureaus rijden... om hun stem uit te brengen voor mensen die uh, misschien niet leven... of... Uh, uh Helemaal hun volmacht niet hebben verstrekt. En uh, een typisch voorbeeld, de bejaarde, maar dat vind ik niet echt een stembusfraude hoor, maar meer een vorm van ja, manipulatie. Bejaarden die hoeft niet naar het stembureau te komen, daar kwam de sociale dienst zelf langs. Oh ja. Met een, uh, een reep chocola. En zo ken ik verschillende wat oudere kiezers. Uh, die uh, vast voornemens waren gisteren om niet op Poetin te stemmen. Maar uh, die ontzettend ja, vriendelijke wijkverzorgster... die elke dag komt om uh, de boodschappen te doen of het huis op te ruimen... Ja, dan kan je, niet, kan je niet over je hart verstrijken om toch maar niet te stemmen op wat zij adviseert. En, zijn er ook lichtpuntjes, dingen die wel optimistisch stemmen? Nou, ja... Ik, ik, ik hoor tot de optimistische vleugel als het om Rusland gaat. Dus ik ben eigenlijk een beetje een belachelijke figuur. Want de, de pessimisten <laughs> hebben altijd gelijk als het om Rusland gaat. Maar bijvoorbeeld bij de parlementsverkiezingen uh, die in december waren... heeft de Partij van Poetin, Verenigd Rusland, in Moskou een grote meerderheid gehaald. Ruim 60 procent, als ik me niet vergis. En dat hebben ze dit keer niet aangedurfd Poetin uh, is in Moskou volgens de officiële uitslag... dus niet volgens de uitslag van die uh, parallele organisatie Golos... onder de 50 procent gebleven in Moskou. En dat betekent dat de protesten in Moskou althans hem uh, zo onder druk gezet hebben dat hij daar uh, misschien iets terughoudender is geweest dan hij had willen zijn. Dat is één. En twee, ja, uh, sommige mensen vinden dat niks voorstellen, maar Medvedev, de schijnend president, heeft vandaag aangekondigd dat er onderzoek moet worden gedaan naar de legitimiteit van... Uh, Um, het vonnis, dus de celstraf van Gadarkovski, die oliebaron... die wegens fraude en diefstal tot 13 jaar gevangenis is veroordeeld. Een handreiking vanuit de, ja, de machtsbasis. Zo zie, zo zie ja. ik het wel, ja. Hubert Spreets van NS Handelsblad over Poetin... die zichzelf de enige garantie voor nationale veiligheid noemt. Hartelijk dank voor deze toelichting. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Oud-premier Lubbers stond er natuurlijk altijd onbekend... dat hij graag meedacht met de ministers in zijn kabinet... die worstelden met een moeilijk vraagstuk... Vandaag dacht Lubbers mee met de politiekleiders... die de komende tijd in het katshuis afspraken maken... over grootscheepse bezuinigingen. En als de oud-premier het nu voor het zeggen had... verhoogde hij de BTW met 1%. Hij zei dat in Den Haag vanmiddag bij het gouden jubileum van Nieuwsport, De sociëteit waar journalisten en politici elkaar treffen. Lubbers zou verder nadrukkelijk denken aan verkorting van de WW... aan het eerder invoeren van langer doorwerken... en aan eigen bijdrage in de volksgezondheid. Maar, in zijn woorden, mits... Goed gedoseerd. Het is stil rond de Nederlandse plannen om de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen. Dat schrijft de NRC Handelsblad. Het Olympisch vuur is een waardvlammetje geworden. Dat zegt een van de betrokkenen. Dat komt doordat er verschil van mening is over de koers die gevolgd moet worden. Zo is er volgens de krant ruzie over het moment waarop een gaststad gekozen moet worden. Dat zou Amsterdam of Rotterdam moeten zijn. Ook is er kritiek op oud-minister Camille Eurlings. Die de verantwoordelijke organisatie met de naam Olympisch vuur leidt. Earlings zou te weinig gezicht geven aan de organisatie. De BBC bericht op de website over grote groepen mensen... die de belegerde stad Homs in Syrië ontvluchten. De stad is wekenlang bestookt... en nu houden veiligheidstroepen van Assad daar huis. De vluchtelingen zeggen dat er mensen gevangen worden genomen... dat er sprake is van executies. Veel inwoners van Homs wachten de gebeurtenissen niet af. Trotseren kou en honger, zo zag BBC-verslaggever Paul Wood on a road out of Homs, just part of the exodus from Baba Amr. They endured weeks under bombardment, then fled, panicked, before troops arrived. We're homeless, she shouts. Why? Because we asked for freedom? Mensen dus die hun huis hebben verlaten. En waarom vragen ze zich af? Omdat we om vrijheid hebben gevraagd. Zo na zes uur meer over het verslag dat de BBC in Syrië maakte... van de vluchtende inwoners uit Homs. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen heeft zijn eerste bezuinigingsmaatregel bekendgemaakt. Vorig jaar besloot het ministerie van Buitenlandse Zaken te stoppen met een groot deel van de financiering. Dat heeft ertoe geleid dat de museumbibliotheek op 1 april de deuren sluit, zo valt te lezen in het parool. Voor het Tropenmuseum en het theater wordt nog gezocht naar een oplossing. In het Tilburgse museum De Pont is sinds dit weekend... een tentoonstelling van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. Daar is ook een gedeelte te zien van de 100 miljoen porseleinen zonnebloempitten... waaraan 1600 arbeiders in China een jaar lang gewerkt hebben. Het Britse museum Tate Modern heeft volgens NRC Handelsblad nu besloten... om 8 miljoen van die zonnebloempitten aan te schaffen. De pitten lagen in 2010 uitgestrooid in de enorme hal van het museum. De Tate wil niet kwijt hoeveel er voor zo'n porseleinen zonnebloempitten pit is betaald, maar op een veiling is er onlangs 4,20 euro per pit neergeteld. Zo. Twee van de, de tien meest bekeken filmpjes op de website van de BBC hebben te maken met een prachtig staaltje natuurgeweld. In Argentinië is namelijk een deel van de gletsjer van de Perito Moreno naar beneden gekomen. Grote delen van de ijsmuur zijn ingestort en in het meer gevallen. Het ijs van de gletsjer heeft een 60 meter hoge dam gevormd over het meer. Nu het zomer is in Argentinië is het ijsgevaarte bezig uiteen te vallen... op een echt spectaculaire manier. Te zien dus bij de BBC. En het meest bekeken videofilmpje uh, op onze site nws.nl is een gesprek met Dominique van der Heijden over de katshuisgesprekken. Kijk. En terug hoe daar tegenaan wordt gekeken. NOS.nl. Wij zijn terug na zes uur. Tot zo.